De Europese beurzen deden het vandaag weer goed. Opvallend was dat in Duitsland de DAX-index voor het eerst sinds september vorig jaar weer boven de 6000 punten kwam. In maart bereikte de DAX nog een dieptepunt van 3600 punten, ruim 2400 punten minder dan nu. In Amsterdam steeg de AEX-index met 18 procent en sloot op ruim 336 punten. Schaatsers Stefan Groothuis en Simon Kuipers... hebben hun tickets voor de 1000 meter op de Olympische Spelen in Vancouver binnen. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Herenveen reed Groothuis de kilometer in 1 minuut 8 seconden en 50 honderdste. Bleef daarmee maar 11 honderdste boven het baanrecord van Shawnee Davis. Kuipers werd tweede op een achterstand van 2 tiende... en veroverde zo ook een startbewijs voor Vancouver. De nummers 3 en 4, Kjeld Nuis en Mark Tuitert reden nog niet snel genoeg voor een Olympisch ticket.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 choice for life, you, every, every bit of you, I want it all, all of you, I want you.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 it's gonna stop our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 that mighty storm blew all the people away I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 Um, this is a song called She Thinks I Still Care. <laughs> It's pathetic. <laughs> yeah.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 as it's through the darkness and the pits and the road. And though the body sleeps, the heart will never rest. Oh, let us turn our thoughts to to in Luther King and recognize that there are ties between us Oh.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 Every gesture is from the heart Who knows the faith should not be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 een mooie, hele strakke rums.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 Jouw open mond. Laat me nu toch niet alleen. Neem mijn hand en domme de weg die leidt naar jou alleen. Help me zo bij jou te komen.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 Good man, babe Don't give me a chance You Don't know what you're missing, babe Now, cause I love a no man I'll Teach you right, babe I'll teach you right away If I copy, Romans Au Nederlandse kwaliteit live, live in de voortuin van de formatie Blue Socks. En dit is ook zo'n liedje wat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 dat ik niet van je. Bij. Je hoort niet meer bij mij Snikkend op je bed, tranen vol met kwaad dat ik jou verlaat. Je zegt ik wil dat je nu gaat.